Nieuws van 12 uur. Jan van der Puntels zou hebben doorgespeeld aan derden. De Rijksse wil niet zeggen aan wie. De agent van 31 werd vanmorgen aangehouden. Zijn huis is doorzocht. Hij wordt verdacht van schending van het ambtsgeheim en ambtelijke corruptie. En hij wordt de komende dagen verhoord. In de zaak is ook een tweede verdachte opgepakt. Pakketbezorger DHL gaat veel meer werken met vaste medewerkers. Minstens 80% van het werk zal door vaste krachten worden gedaan, staat in de nieuwe CAO. De vakbonden noemen het een doorbraak in de sector. DHL is na PostNL de grootste pakketbezorger in Nederland. In de vluchtelingenkamp in Noord-Irak zijn honderden mensen ziek geworden na het eten van een iftar-maaltijd. Ze moesten overgeven. Sommige mensen vielen flauw. Een kind zou zijn overleden. Volgens een Koerdisch persbureau moesten zeker 750 mensen zich door een dokter laten behandelen. Het was de maaltijd die tijdens de Ramadan door moslims wordt gegeten bij het verbreken van de vasten. Degene die de maaltijd aan het Iraakse vluchtelingenkamp heeft geleverd is opgepakt. VVD-leider Rutte is teleurgesteld en verbijsterd over de mislukte formatiegesprekken met CDA, D66 en GroenLinks. Volgens hem waren er fatsoenlijke afspraken in de maak over migratie, waarin alle internationale verdragen werden gerespecteerd. GroenLinks stapte gisteren uit het overleg vanwege het vluchtelingenvraagstuk. Volgens Rutte is het overleg stukgelopen op een detail. Het Blokkerconcern heeft vorig jaar een recordverlies geleden van 180 miljoen euro. Dat kwam voor een belangrijk deel door het sluiten van winkels in Nederland en België. Ook de verkopen bij Blokker, Xenos, Marskramer en Big Bazaar vielen tegen. De internetverkopen gaan wel goed. Volgens het Blokkerconcern was het verlies voorzien. Het weer, zonnig en droog, wel wat wolkenvelden. Het wordt zo'n 17 tot 22 graden. Morgen een zomerse dag met maximaal 26 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Bij knoop het Oude Rijn. Vijf kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechter reist ook in staat dicht. Vertraging ongeveer een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 Goedemiddag, het is 13 juni vandaag. Alweer. Oh, gaat die tijd hard, hè? 13 juni, woe! 2017. En het is dinsdag, ook dat nog. En dat betekent dat we vandaag weer. U gaan uh, twee uurtjes gaan bezighouden met een Lunch. Even kijken of het blondje er ook is. Hallo, ben je er? Jawel. Oh, goedemiddag. goedemiddag. Goedemiddag, mijn zuster is geweldig. Nou, als we later ook weer, is de morgen ook trouwens. Oeh, wat een gezelligheid weer. En uh, nou ja, goed, wat gaan we vandaag allemaal doen natuurlijk? We hebben het regio-nieuws om half één en half twee. Verder hebben wij natuurlijk ook nog uh, de bioscoopagenda. Doen we ook vandaag nog. En om kwart over één gaan we weer lekker eten. Want dan hebben wij het recept van de week. Ja! Yeah! Het is mooi weer buiten wat het allemaal gaat worden. Dat hoort u straks natuurlijk in het regio-nieuws. Wanneer wij de weerverwachting uh, laten uh, uh, horen. Maar uh, voorlopig. Oh ja, en 3 in hebben we ook natuurlijk. Ja, dat is altijd als, als ik ben. Hè. Dan hebben we 3-1. Ja. Nou, Na goede traditie. Ooit gestart door Lex Harding bij Radio Veronica. En wij zetten dat gewoon voort. Ah, je moet af en toe een beetje aan bronvermelding doen. Wordt lekker kwaad? Ja, kan zomaar. Zie toevallig luistert. En dan wordt zijn eigen drie erin. We hebben weer lekkere plaatjes, oud en nieuw. Alles was door elkaar heen. We beginnen met oud, maar er komen ook weer nieuwe platen aan bod. Er waren weer een paar aardige nieuwe plaatjes uit deze week, die ik uh, gevonden heb. En uh, die hoort u dan wel gedurende dit programma. Laten wij beginnen! In de eerste plaats denkt, uh, denkt u waarschijnlijk na een tijdje van, hey, is het alleen instrumentaal? Nee, ze hebben er een beetje lang over gedaan voordat ze begonnen te zingen. Dat is Marley Pur Drive, dat zijn de Bee Gees. Maar ze hebben eerst het akkoordenschema even doorgenomen. Hoe ze dat wisten, ging ze zingen. Got Yeah. I gotta go for a drive. Ja, ik denk een van de wat onbekendere werkjes van de heren BG's. En het liedje dat heet Marley Perk Drive. Met een heel lange intro. En ook weer een lang outro. Ja. Maar goed, dat geeft het allemaal niet. We hebben de tijd. En uh, de volgende is van een unieke combinatie. Namelijk John Anderson samen met Van Jelis. Van Jelis was weer die meneer die bij Aphrodite Child speelde. Onder andere. Met Demis Loessels. Maar nu samen met John Anderson van Yes you know I'm ...maar het stemgeluid van de heer John Anderson... ...en natuurlijk het synthesizerwerk van de heer Van Jelis. Ik zei het al, een, eigenlijk wel een hele mooie combinatie. Child samen met Yes. Nou, kan slechter, toch? Hm. Kan slechter. We luisteren steeds aan CFM al voor, dames en heren. Ja, ja, ook te beluisteren via DMB Plus natuurlijk. En nou ja, we zijn er gewoon, he, gezellig. Ja, het is dinsdag wel... Elke dag ZFM, oftewel Zandvoort luncht... met op vrijdag natuurlijk de Watertoren Sportversie. Ja, van maandag tot donderdag in ieder geval uh, dit programma. Maandags met Charles Duijf en dinsdags, woensdag, donderdag... met mijn persoonje. ja. En uh, vandaag met Angela, morgen ook met Angela en donderdag met Dolly. Ja, gezellig. In een... En die is vandaag van Henk B. Marvin, oftewel Henk Marvin. Eén. Eén. dat dan nog eens een leuke 3-in-1. Heel apart. Uh, maar het was gewoon een meneer die we allemaal natuurlijk kennen. Die al, nou, wat zal dat zijn? Al bijna 56, 57 jaar. Uh, een voorbeeld is voor heel veel gitaristen. En dat zijn grote jongens die dat ook uh, toegeven. Clapton bijvoorbeeld heeft ons toegegeven. En Mark Knopfler bijvoorbeeld. En uh, allemaal mensen die uh, toch ook wel een beetje schatplichtig zijn aan... Uh, deze man, deze pionier van de elektrische gitaar, oftewel Henk Marvin. Nou, hij is begonnen in 1960, 1961 in een bandje dat de uh, Shadows heten. Eerst heten die zelfs de Drifters, maar dat was al een Amerikaanse band. Dus werden het de Shadows en uh, die hadden als liedzanger natuurlijk meneer Cliff Richard. Cliff Richard. En uh, ja, dat is waar. En een uh, grote hit natuurlijk met uh, deze uh, zakerd. Maar ook van zichzelf. Denk maar aan Apache en denk maar aan Wonderful Land. En denk maar aan Nivrem en nog meer van dat moois. Uh, maar nu gewoon eens eventjes iets van een album dat heet The Greatest. En waarin hij toch een aantal hele opvallende covers speelt. Diezelfde Hank B. Marvin. We hoorden achter en volgens. En dat uh, mogen we toch trots op zijn dat hij een mooie bewerking heeft gemaakt van Focus uh, nummer Sylvia. En uh, dat heeft hij best apart gedaan. Daarna uh, een nummer dat we oorspronkelijk kennen... van die Alman Brothers Band... en wat hij uh, ook prachtig gecufferd heeft. Jessica. En tot slot... hoort u meneer Marvin... in uh, het thema uit de beroemde Engelse televisieserie... Doctor Who. Overigens nog steeds loopt... en intussen geloof ik om met de tiende dokter of zo... Uh, Weet jij dat? Hoeveel dokters zijn er geweest? Dat weet jij niet, hè, denk ik. Nee. Maar, nou, heel wat in ieder geval. Dan een, uh, loop, een van de langst lopende series, denk ik, ter wereld. Dokter Hoe. Uh, ze draaien hem nog steeds. En steeds met een andere dokter. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Stuk 9, negen, geloof ik. Ja, geloof het ook. Zoiets. Nou, we gaan het nakijken. Uh, ik doe nog één plaatje en dan gaan we naar het nieuws uh, van half twee. Dat wordt iets later dan half twee. Maar ik heb nog één plaatje. En dat gaan we nu uh, beluisteren. Jawel, oh, daar komt hij hoor. Let op. Nou, daar komt hij. Ja, komt hij nou? Ja, hij komt. Hij moet komen. Ja, dat we ik zeggen. Think About You van Lady Antebellum. Dit is nieuw. Tank and no loose change, just what we made dus is Lady Antebellum. En de nummer dat heet Think About You. En dat is een, een nieuwe plaat. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Ja hoor, ze is er. Ja, tuurlijk. Ze hadden ja. hem al even gehoord. Ja. Goed nieuws. Voor wie van de zon houdt. De zomer zet door. De komende... Tien dagen wordt het heerlijk zomersweer. De warmte houdt waarschijnlijk aan tot na de langste dag. En dat is 21 juni. En verwacht uh, voor de komende tien dagen, met uitzondering van aanstaande vrijdag, volop zon. Uh, de komende dagen loopt de temperatuur op tot zomerse waarde. En vanaf zaterdag kan dat zelfs 30 graden worden. Wie van de zon wil genieten en uh, een beetje bruin wil worden, moet daar... Dat wel verstandig doen. De zonkracht is net als afgelopen weekend. Heel erg hoog. Dus mensen die wat gevoeliger zijn. Uh, of goed insmeren. Of de zon vermijden tussen 12 en 3. Want dan is het op zijn sterkst. En uh, ik zeg altijd. Uh, de zuid europeanen houden niet voor niks een siesta in die periode. Dus bij deze. <coughs> Jij wilde een siesta houden tussen 12 en 3. Ja, waarom niet? Of in nou, ieder geval in de schaduw gaan zitten. Nou, dames en heren, dit was het dan. We gaan we die zes dadelijk. Oké, okay, we gaan slapen. Ah, jongen, jongen, jongen. Dan ben ik helemaal van mijn afro-dinges, hè? Je weet dat ik ben het goed in jouw in verwarring brengen. Ja. ja. Mm. Vertel me eens wat ik nog niet wist. Oké. Okay. Een vrouw heeft afgelopen zondag haar rug gebroken toen ze werd aangereden door een wielrenster. En dat gebeurde bij Kastikum. Deze reed na de aanrijding gewoon door en liet het slachtoffer aan haar lot over. In het ziekenhuis waar ze met spoed werd heengebracht bleek dat haar rug was gebroken. De echtgenoot van de vrouw heeft op sociale media een uh, oproep voor getuigen gedaan. De verontwaardiging over dit asociale gedrag van de wielrenster is het dan ook heel erg groot. Ik vind het ook echt niet kunnen. Je laat mensen niet aan hun lot over. Klaar. Oh, wielrenners. Oh. Deze week staan de Hollandse meesters centraal bij het EK Zandsculpturen in Zandvoort. De komende weken zullen verschillende internationale zandkunstenaars... diverse bergen zand gaan veranderen in verschillende kunstuitingen... Uh, bij deze kunstwedstrijd. Dus de periode waarin de kunstenaars werken is ook nieuw. Het tijdstip van de EK zandsculpturen is naar voren gehaald. Uh, de afgelopen jaren was het steeds de eerste week van augustus. Maar dat is nu verplaatst naar de tweede week van juni. En uh, dat is gedaan om daardoor een breder publiek te bereiken en aan te trekken. Jawel. Uh, tot zover de berichten. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, ik begon er al een beetje mee. Uh, vandaag zijn er flinke perioden met zon. Het blijft droog en bij een overwegend matige noordwestenwind... stijgt de temperatuur naar maximaal 20 graden. En aan zee is het door de wind betuidend koeler. Vanavond en komende nacht zijn er flinke opklaringen. Het blijft droog en bij een tot zwak afnemende wind... daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen schijnt de zon flink, het blijft opnieuw droog. En bij een niet meer dan uh, zwakke oost- tot zuidoostenwind... stijgt de temperatuur naar een graad of 22. Namorgen is het donderdag eerst zonnig... met temperaturen oplopend naar de graad of 24. En dat kan lokaal best wat hoger uitvallen... Later op de dag is de kans op regen en onweer en vrijdag is het met een graad of 19 toch wat koeler. Na vrijdag blijft het droog, schijnt de zon en dan gaat de temperatuur geleidelijk omhoog naar zomerse en zelfs tropische waarden. Tot zover voor het weerbericht van Rico Schreuder. on fire. The roof, the roof, the roof is on fire. We don't need no water, let the motherfucker burn. Burn, motherfucker. Jimmy Pop and I'm a dumb white guy I'm not old or new but middle school Fifth grade like junior high I don't know mofo if y'all peeps be beep, bugging Giving props to my hoe cause she fly But I can take the heat cause I'm the other white meat Known as Kid Funky Fry Yeah I'm hung like So hard to see with a naked eye But if I crashed into Uranus I would stick it where the sun don't shine Cause I'm kind of like Han Solo Always stroking my own be I'm the root of all that's evil Yeah, but you can call me Cookie The roof, the roof, the roof is on fire The roof, the roof, the roof is on fire Motherfucker burn Yo, yo This hardcore ghetto gangster image takes a lot of practice I'm not black like Barry White, no, I am white like Frank Black is So if man is five and the devil is six, then that must make me seven This punk, uh, he's gone to heaven But if I go to hell, well then I hope I burn well I'll spend my days with JFK, Marvin Gaye, Mother Ray and Swell Kirk, cocaine, Co-Jack, Mark Twain. Fucker. je voor plaat? Uh, nou, dit is een uh, product uit de uh, uit, uh, jaren... Do, door jouw vervoerde jaren, ik denk zelfs negentig. En uh, deze band uh, onderscheiden zich eigenlijk een beetje... omdat ze dus echte instrumenten gebruikt en geen computers. Uh, Bloodhound Gang was dit. En een beetje een... Uh, een, een uh, uh, ja, hoe moet ik zeggen... Tegendraadse uh, uh, teksten en uh, toch een beetje tegen de, de gevestigde orde aanschoppen. Uh, dit nummer heette Firewater Burn. En dit was de expliciete versie. Die alleen in Nederland uitgezonden wordt, overigens. Jawel. Ik kan me dat voorstellen als je die tekst hoort. Het <laughs> <It's laughs> zijn de searchers. Goodbye, my love. Goodbye. Goodbye. Waren er twee nieuwe platen worden achter een volgens Lordy Met Sober. En dit was uh, Oh Wonder met uh, High on Humans. We gaan uh, snel naar de bioscoop beginnen, want ik zat even te zoeken, maar ik ben het, uh, het thema kwijt. Ja, maar ik ben het gewoon het thema kwijt. Dus ik heb even een ander thema moeten uitzoeken. Het is niet anders. De bioscoopagenda. En nu krijg je een andere, want die andere is weg. Oh, mag ook. Ik ook goed. Oké. Okay. Ja, hij is terug. Jack Sparrow. Pirates of the Caribbean. Salazar's Revenge. En uh, deze, uh, uh, even kijken, deel drie of vier, dat wil ik even afwezen. Dus dat weet ik zo niet, maar staat er ook niet bij. Uh, met in de hoofdrol uiteraard Johnny Depp uh, is te zien aanstaande donderdag om 8 uur. Vrijdag en zaterdag om 7 uur. En zondag, maandag en volgende week dinsdag om 8 uur. En deze film is geschikt voor 12 jaar en ouder. De film Snatched. Als ze aan de vooravond van hun exotische vakantie... wordt gedumpt door haar vriend... haalt de koppige dromer Emily Middleton... gespeeld door Amy Schumer... haar overbezorgde moeder Linda... gespeeld door Golihan... over om haar te vergezellen naar het paradijs. En uh, daar... Uh, Krijgen ze dus een uh, hilarisch avontuur te verwerken. Deze film is uh, te zien vanavond om 8 uur, aanstaande vrijdag om half tien... en zaterdag eveneens om half tien. Dan Hotel de Grote L. De 12-jarige Kos woont samen met zijn vader en drie zussen in hun familiehotel aan zee. Als een vader ongewacht in het ziekenhuis belandt, staan de kinderen er alleen voor en moeten ze samen het hotel runnen. En uh, deze uh, Nederlandse uh, speelfilm is te zien. Uh, even kijken. Morgenmiddag om half vier. Zaterdag en zondag om half vier. En volgende week woensdag eveneens om half vier. Dan de laatste week en de laatste kans... om The Boss Baby te gaan kijken. En... Uh, ik heb al een paar dingetjes gehoord over deze film... hij schijnt hilarisch te zijn. Dus laatste kans. Uh, deze film is te zien morgenmiddag om half twee. En zaterdag eveneens om half twee. En volgende week woensdag de allerlaatste voorstelling om half twee. Dan uh, filmclub Simon van Kolm presenteert After the Storm... Ben je geworden wie je wilde zijn? Dat is de, de subtitel. En uh, deze film... Uh, is een Japanse film, moet ik er even bij vertellen... is te zien morgenavond... zoals gebruikelijk om half acht. En de film is geschikt voor alle leeftijden. Dat was hem.